Vijf uur door Almegens met het NOS-journaal. Voor de tweede keer in een week is tussen Indonesië en Australië... een boot met vluchtelingen gekapseist. De boot was op weg naar het Australische Christmas-eiland. De Australische douane zegt dat er mogelijk 150 mensen aan boord waren. Hoe die eraan toe zijn en wat er is gebeurd is nog onduidelijk. Twee koopvaardijschepen zijn bij de boot aangekomen om opvarenden te redden. De Australische kustwacht is met boten en vliegtuigen onderweg.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 Bij een busongeluk in Argentinië zijn zeker twaalf mensen om het leven gekomen. Onder de doden zijn negen politiemensen. Op de snelweg bij de zuidelijke stad Puerto Madryn botste een vrachtwagen op twee touringcars. Behalve de politiemensen kwamen ook de bestuurders van de drie voertuigen om. Bij de botsing raakte 48 mensen gewond, van wie tenminste 14 nog in kritieke toestand in het ziekenhuis liggen. Het weer vanochtend is het bewolkt en er valt hier en daar nog wat regen. Vanmiddag op veel plaatsen droog en breekt de zon af en toe door. Het wordt 18 graden op de wadden, 23 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Tot 6 uur is dit Omroep WNL met een experimenteel programma. Andere aanpak met David van Unen en Pieter Munnik. En goedemorgen, het is iets over vijf en dit is het tweede uur van Andere Aanpak op Radio 1. In dit uur onder meer aandacht voor radiomakers tussen de prostituees, live muziek van Zwart Licht en een prijsvraag. Ja, straks maakt u namelijk in Andere Aanpak kans op een gesigneerd album van The Don't Touch My Quagmachers... en kaarten voor het Appelsap Festival waar Zwart Licht dan weer optreedt. Maar eerst weer iets heel anders. In het eerste uur van ons programma hoorde u al een po hoe popjournalist Henk Canning een ode bracht aan zijn held Jack White... Uh, ondertussen staat onze tweede columnist alweer te trappelen om zijn idool te eren. We gaan luisteren naar het aanstormend schrijftalent Joseph Smith, die nog steeds aan het bijkomen is van de dood van Amy Winehouse. Lieve Amy, ik mis je nog dagelijks. Je muziek, je persoon, je veelbesproken levensstijl en je magere getatoeëerde lichaam. Ik mis dingen als de minutenlange knipoog die je bleek gaf... terwijl je stond op te trainen in Londen. Shit, ik mis zelfs de nieuwsberichten die dagelijks in de kranten verschenen over je huwelijk en je misstappen. De wereld is veranderd sinds dat je weg bent, Amy. De mensen op deze planeet benaderen problemen met een verhoogde dosis agressiviteit... en zijn nog individueler geworden dan ze al waren. De dag voor je overlijden vermoorde iemand met zijn volle verstand... 67 mensen om de wereld kennis te laten maken met zijn idealen. Ik vond het vreselijk, misselijkmakend en dieptriest, maar ik heb er geen traan om gelaten... Misschien wendt alles wel als je dagelijks ziet en leest waar mensen top in staat zijn. Op 23 juli, aan het begin van de avond, kwam het nieuws dat je was overleden. Ik moest huilen en ik was er een week lang kapot van. Ik heb je hele discografie een keer of tien geluisterd en je wel voorop gescholden. Sorry. Ik weet daar niet precies de reden van, waarschijnlijk uit puur egoïsme. Een fan of een liefhebber wil altijd meer en meer. Ik vrees dat dat ook de reden is dat je hier nu niet meer bent. Na je dood zei men dat je was toegetreden tot de 27 Club. Maar ik vind dat de overige leden uit de 27 Club... ...hooguit een wat cashew voor je mogen halen. Malver Jimmy Hendrix. Ga op een podium staan en laat Jimmy je begeleiden op zijn gitaar en zing. Zing over hoe het daar is. Over wat je anders had willen doen. Zing over het nooit meer hoeven worstelen met verslavingen. Over hoe iedereen hier eens moet beseffen dat men samen met anderen moet leven. Doe het voor ons. Want wij zullen op een gegeven moment naar je toe komen. En wij zullen dan nog steeds... Behoefte hebben aan goede muziek. Dit is een heel flexibele deadline, maar ik vertrouw je dat wel toe. Kusjes, Jozef. Oh ja, Amy, zou je er goed nog willen doen aan Toepak, Michael Jackson en John Lennon? Cheers. Luisteren naar de band die de jaren 60 weer terugbrengt naar de Nederlandse hitlijsten. De Kik met Zevenhuizen uh, Zondag. We zitten hier veilig in een heel studio. Maar met het internet kun je tegenwoordig overal op de wereld radio maken. Twee microfoons en een paar knoppen en je kunt vanuit de vreemdste plekken radio, radio maken. Zo ook de Amsterdamse wallen. In een oud pacekamertje zendt Red Light Radio uit. Onze verslaggeefster Vera Simons ging op bezoek bij dit bijzondere station. Ik weet niet of ik nou moet zeggen dat het een soort van uh, droom is... die uitkomt dat ik als vrouw achter het raam sta op de wallen. Maar ik sta er wel voor een leuk initiatief. Namelijk Red Light Radio. Ik sta uh, naast Hugo. De man. Er zijn twee mannetjes. Achter Red Light Radio. Ja, ik uh, en Orfeo de Jong. We zijn het samen begonnen, meer dan anderhalf jaar geleden... Hoe maak je hier tijd voor eigenlijk? Een beetje zuinig leven en wel twee andere banen ernaast doen. Dus ik werk ook bij het Amsterdamse Fonds voor de Kunst. En ik werk ook bij mijn vader. En dat is vooral klusjes doen en uh, met de handen werken. Gelukkig zijn die banen allebei heel flexibel. Dat ik dit er heel goed naast kan doen. Je werd opeens wakker met het idee van... ik wil radio maken op de wallen? Nee, dat ook weer niet. Ik had eigenlijk nooit zo heel veel met radio. Maar wel heel veel met muziek. Toen was ik in New York. En daar was er een radiostation achter een raam. Het East Village Radio. Daar moest ik wat doen voor een interview met iemand die daar uh, djde. Dat afspreken lukte maar niet, dus ik kwam daar een paar keer langs. En elke keer was er totaal iets anders gaande... van jazz tot uh, house dj's. Toen dacht ik, dat zou ook goed doen in Amsterdam. En dan achter een raam. Hoe vet zou het zijn als dat op de wallen zou kunnen zijn? Toen dacht ik, misschien maak ik wel kans om in een oude peeskamer te komen. En dat is gelukt. Ja, daar staan we nu samen. Hoe ben je daarmee begonnen met het uitvoeren van het idee? Veel kletsen. Uiteindelijk heb je de gemeente nodig... en heb je geld nodig en heb je deze plek nodig... dat dan van een woningcorporatie uh, IJmeren is... Nou, in het begin een beetje weggestuurd worden, maar vooral doorzetten. En dan uiteindelijk dan is er een klein ingangetje en dat pak je dan. En dan uh, pak je de rest ook. En dan zit je hier nu al uh, heel lang... En hoe denk je dat je ze dus hebt overtuigd? Wat is het gedachtegoed achter Red Light Radio? Ja, het gedachtegoed. Het zijn eigenlijk begonnen als tijdelijk station. En toen wilden we in drie maanden wilden we zoveel mogelijk... ik en Orfeo kennen beide heel veel verschillende muzikanten... kunstenaars, uh, DJ's. En we dachten, nou, die geven allemaal een plek om een keer wat te doen... wat ze zelf leuk vinden en wat ze aan de wereld willen laten horen. Dat is het eigenlijk nog steeds. Al zijn sommige dingen wel wat professioneler geworden... en we hebben steeds meer internationale artiesten die hierheen komen. Je creëert dus eigenlijk zelf het podium je dus miste. Maar je vertelde wel dat je nog niet zoveel wist of te maken had of deed met radio. Hoe heb je dat van de grond gekregen dan? Orfeo had wel eens een tijdelijk radiostationnetje gedaan. Vandaar ook dat ik hem heb gevraagd om dit uh, samen te gaan doen. Wij staan nu in een studio waarvan ik nog steeds niet snap hoe het werkt met de geluidskaarten en, uh, en de computers. Ik moet altijd bellen als er iets misgaat. Maar ik weet wel uh, hoe ik mensen hierheen kan krijgen. Dus ik denk dat we goede samenwerking hebben met technische mensen en programmeurs en het enthousiasme van iedereen hier, om me te maken wat het is. En qua radio, ja, ik luisterde het ook niet heel veel... en het was nooit mijn ambitie, maar nu ik dit nu... aan aan het doen ben, voelt het wel heel goed altijd. Wat is jullie aanpak? Ik denk dat de aanpak is dat we gewoon keihard moeten werken... en totaal niet uh, nadenken over, uh, over geld of over... ja, wel een beetje de toekomst kijken... maar vooral kijken of het volgende week net zo tof is... als dat het afgelopen week was. Als dat zo blijft, dan is de aanpak dat je daarvoor moet gaan... dat het zo leuk blijft als dat het nu is. Liefst nog wat groter worden, want ik denk dat er nog heel veel mensen zijn... die, die ons niet kennen en... Uh, die het te gek vinden wat we doen. En even voor de duidelijkheid, het zijn niet de minste artiesten die hier staan. Jullie hebben soms ook echt internationale namen. En ik las ja. dan uh, op de website dat jullie ook wel eens mensen... gewoon op afterparties of zo aanspreken en zeggen van... we hebben een radiostation. Ja. Dat lijkt me toch best wel moeilijk om dat soort namen naar de studio te halen. Ik ben al zoveel met muziek al jarenlang bezig... dat je ook veel managers en, en boekers kent. Dan is het allemaal wel wat makkelijker te doen. Maar inderdaad, gewoon door uit te gaan en een biertje te drinken... kom je ook af en toe een uh, kunstenaar of, of een Artiest tegen die nog een dagje langer in Amsterdam is. En dan zeg je: hey kom morgen naar de studio en dan gaan we een uh, radioshow maken. En zo ontstaan de hele spontane radioshows, die daardoor extra charmant zijn, vind ik zelf. Wat er in uh, het begin van de week op het programma staat... dat is niet altijd wat er gebeurt zelfs. Dus er komen okay. altijd weer dingetjes bij. Het is allemaal heel spontaan nog steeds. Gewoon onze buren, dat zijn de hoertjes. Je komt s ochtends aan en dan staan ze er. En dan uh, zeven uur later nog steeds. En zeker als je het raam openzet... wat je dan allemaal niet hoort aan onderhandelingen. En goedkope prijzen die af en toe worden gemaakt. Maar direct met het radiostudio-ding. De mensen die stoppen vaak. Die lachen of die kloppen of maken een grapje. Maar... Op een of andere manier is het wel een heel erg doorstroomplek. Het is gewoon heel apart hier. Je ziet bijna nooit bekenden en je ziet altijd weer andere gezichten buiten. Het is gewoon een heel aparte buurt. 1 juli gaan we een contract tekenen voor vijf jaar. Met als voorwaarde dat we het hele pand moeten huren. En ook nog eens een pand hierachter. Dus we worden een soort van uh, huisbazen van allemaal andere mensen die hier komen zitten. Er komt een platenlabel, een platenzaak, muziekjournalisten er dus komen allemaal hele creatieve leuke mensen in dit pand. De toekomst hier op deze plek, op de Wallen, wordt dat een, ja, een creatieve als het ware wordt. Ja, de radio zelf. We merken dat, dat we steeds grotere namen hier krijgen. Steeds meer mensen luisteren. Zoals ik al zei, we kijken wel heel erg per week. Als ik jou moet vragen om een uh, specifiek doel, droom, ambitie... is het gewoon zoveel mogelijk nog meer mensen bereiken? Ja, de mensen die het niet kennen en die het leuk vinden, vooral bereiken. We willen niet inspelen op de mensen hun behoeftes. We gaan gewoon door met wat we doen, maar we weten dat er nog heel veel zijn die dit willen horen. We zijn allebei nog steeds super enthousiast en hartstikke trots. En we zouden het zo zonde vinden als dit weggaat, dan, dan is er echt iets weg in Amsterdam of eigenlijk in de hele wereld. Ja, dat was Vera Simons die voor ons op bezoek ging bij Red Live Radio op de Wallen. Uh, we gaan luisteren naar Kees Mayfield uit Volendam, maar dat hoor je helemaal niet. Hij speelt het nummer Twitch. Wel, u luisterde naar Twits van Kees Mayfield... is inmiddels bij ons aangeschoven de tweede muzikale gast... Ja, rapgroep Zwartlicht, Lee Harvey, is bij ons uh, aan tafel geschoven. Ja, Hele goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja. Uh, jullie nieuwste plaat is net uit, Leroy ja. draait door. Dat klinkt als een album waar jij een grote rol op speelt. Ja. Precies. <laughs> ja, dat is het eigenlijk. Uh, bij Leroy Draai Door is het uh, ja, is meer de kijk voornamelijk op mij. Mm -hmm. uh, ja, Aquasi en Hesi hebben ook een hele grote aandoel. Hazy heeft bijvoorbeeld alle producties gedaan erop. En Aquasi ja, heeft gewoon achter de schermen ook gewoon veel gedaan voor de plaat. En dat staat ook op de meeste tracks. Mm -hmm. Ja, want voor de mensen die het niet weten. Zwart licht bestaat normaal uit drie leden. Ja, Hazy, Hesi... Aquasi en uh, ik en Leroy. Mm -hmm. En uh, ja, we zijn nu al sinds 2007 al bezig en dat gaat lekker. Mm -hmm. dus, ja, want, uh, want jullie hebben sinds uit maar over 2008 een platencontract. Ja. Dat is album nummer drie. Ja. Stapeltje dus ook, prijzen. Ja, dus we gaan best snel eigenlijk. Bijna ja. elk jaar wel iets. Ja, lekker. Ja. Hé, hey, um, uh, nou ja, je zegt het al: uh, de vorige albums, De Bliksemschicht en No Juju, daar was je al op te horen, maar ja. dat was voornamelijk uh, Aquasi. Ja, meer de Aquasi die dan de, vo ja, de voorgrond nam ja, eigenlijk. Ja, nu werd het een beetje tijd voor, voor ja. mij om een beetje sjaar te pakken. Ja, maar je, ja. hebt wel, je hebt natuurlijk wel meegemaakt, meegewerkt aan die volgende platen. Ja, zeker, hey, zeker. Uh, dit is jouw ding. Geeft ja. het een speciaal gevoel, een ander gevoel? Het uh, dus stopt in allebei werk natuurlijk. Ja, het ding is, uh, ja, het, het is uh, meer een soort van... Uh, ja, ik zie toch wel eens mijn eigen debuutplaat een beetje uh -huh. om mezelf te laten bewijzen. En dat ik nu eigenlijk gewoon de leiding nam eigenlijk in alles. En, ja, samen met Hesi dan. Uh -huh. en uh, ja het, het beviel me best wel goed en het was wel een hele toffe ervaring. Zeker. Ja en je, je, je zegt je hebt dan de leiding genomen in, in, in hoe, hoe, hoe gaat dat? We zitten in de studio en jij zegt wat er gaat gebeuren? Of hoe... Ja, het is uh, ja, bijvoorbeeld uh, voornamelijk dan had ik een uh, vaste dag in de studio West had ik dan. En dan, uh, ja, dan kwamen we daar uh, wekelijk, zeg maar. En dan in, uh, ja, vooraf deden we al dingen, zeg maar. Dan stuurde Heesie maar mijn en dan bepaalde ik de onderwerpkeuzes uh, en uh, dan schreef ik gewoon een hele demo erop. En dan zei Heesie van oké, okay, het is cool of doe dit ietsje anders. Of ja, neem het zo op en uh, uiteindelijk namen we het dan in Studio West op als een demo. En toen, uh, ja, uiteindelijk gingen we met dat product dan weer naar Killing Skills toe om het eigenlijk een master Killing op te nemen. Killing Skills producers uit Amsterdam. Ja, ze gewoon producers. Ja, hun ja. hebben het gewoon afgemixt ja. en, uh, en gemasterd. Ja. ja, wat me opviel is, uh, toen ik de plaat luisterde, is dat de onderwerpen eigenlijk veel persoonlijker zijn dan de vorige albums. Is yeah. dat een uh, goede omschrijving volgens jou? Ja, best wel. Het is uh, voor mijn gevoel, ja, was ik, ben, ik, ben ik wat open, open op de plaat eigenlijk. En het het gaat meer. Het is meer dan Brank Booster, voor mijn gevoel. Het is uh, ja, gewoon mijn visie hoe ik op de wereld kijk nu in, in de afgelopen vier jaar dat ik met zwart licht mee heb gemaakt. En ja, hoe dat nu gewoon verder gaat. Ja, want ik las ergens dat je, dat je hebt gezegd dat Leroy red door is echt een album wat over jouw leven gaat sinds je bij Zwart Licht zit. Ja, een soort van wel. vanaf die een periode ja. meer, vanaf mijn vijftiende tot en met nu eigenlijk. Dus in de afgelopen zes jaar eigenlijk op het plaat. Ja, maar is je, is je leven veranderd sinds je bij Zwart Licht zit? En ja, hoe? tuurlijk wel. Uh, ik, heb, uh, ik heb heel Nederland wel een beetje gezien. En, uh, en België ook. Ja, België ook. En uh, ja, ik heb over, op festivals gestaan waar ik ja, eigenlijk overdroomde eigenlijk een beetje. Van, uh, voorheen had ik het nooit in mijn hoofd om naar Lowlands toe te gaan. Maar mm. ik heb er wel twee keer zelf al gestaan. En ja, ik heb gewoon ja, dingen gezien en dingen gedaan, zeg maar... En dat heeft mij gewoon heel veel ervaring gegeven. En een heleboel lessen geleerd, eigenlijk. En ja, naar nou eigen zeggen we wel een soort van volwassenen gemaakt. Wat is de belangrijkste les die je hebt geleerd? Uh, blijf altijd jezelf, no matter what. Oké, okay. okay, maar nee, nog even terugkomen: dat veranderen, het heeft jou veranderd, je bent overal geweest, maar merk je het ook in je, in je sociale leven? Gewoon ja, zeker. Ik, uh, ja, zeg maar de vrienden waarmee ik vroeger uh, elke dag ging, of uh, ja, elke dag mijn ding deed, zeg maar, die zie ik ook niet meer zo vaak. Maar ja, hun hebben het ook weer druk gekregen. Uh -huh. en sommigen worden vader, ja. Ja, sommigen sommige zijn samen met hun vrouwtje eigen huisje, dingen veranderen. En, dit is dat voor mij het veranderd, kwam muziek eigenlijk. Ja, want ja, je, je, je bent een persoonlijker op jouw album. Um, is, is dat een verschil, tussen denk je, in rappen tussen jou en, en Quasi? Je, uh, nee, jij, nee, nee, je je niet, nee. zo zin. meer open? Nee, ik eigenlijk? denk het niet hoor. Ik denk dat Quasi het ook gewoon kan. Ik denk het verschil tussen ons is dat wij gewoon een, een andere visie hebben op bepaalde dingen. Dus... Je kan ons hetzelfde onderwerp geven en we zullen toch wel anders komen. En juist het, dat we zoveel van elkaar verschillen... maakt ons ook weer unieker als groep. Omdat iedereen zijn eigen personage is en niemand doet elkaar na of zo. En tijdens de ontwikkeling van dit album, heeft dat niet gebotst, die twee visies? Nee, niet echt. Het, uh, Liro draait door, was, het idee stond er al lang al. En dat moest nu gewoon afgemaakt worden. Mm -hmm. Dus uh, ja, we, we werkten er alle drie even hard aan. Ja, de... nu, nu heeft jullie vaste producer Heesi, die is verantwoordelijk voor al jullie beats... Ja. Uh, ik vond hem aardig anders klinken dan op eerdere albums. Daar is het vooral elektronisch hard. Heese, die is ook in de studio. Kom even hier, man. Kom er even bij. Oh, Gezellig even bij. Uh, en ik, eerder was hij uh, ja, hard elektronisch. Uh, bombastisch bijna. Nu klinkt hij wel wat uh, minimalistischer. Is dat een keuze voor jou geweest, Leroy? Uh, van Heese? Ja, het is meer Heese keuze. Ik denk dat Heese zich het beste erover kan praten. Uh, toevallig dat je dat zegt. Ik luister... Uh... Zeg maar, misschien sinds begin dit jaar wat meer naar minimalistischere dingen. Mm -hmm. Dus ik denk dat het wel een beetje invloed had op mijn sound. Maar het is niet echt een bewuste keuze geworden. Ik maak altijd gewoon wat ik maak. En ik denk er niet te veel bij na. Nou. Maar, maar is het dan zo gegaan dat, dat, dat jij jouw teksten op, op zijn beats hebt afgestemd? Of uh, ja, het het is, uh, ja, het is wel voorgekomen. Voornamelijk de beat. Als zij mijn beat stuurt, is het gewoon, ja, gewoon K. En de beat vertelt mij eigenlijk... Wat mm -hmm. voor gevoel ik erbij krijg, dat probeer ik te mm -hmm. beschrijven eigenlijk. Dus het is wel een leidraad geweest voor mij. Maar het is ook vaak zo geweest dat ik uh, gewoon een tekst had geschreven. En dat hij dan, ja, dat ik het op een andere beat had gedaan. En dat mm -hmm. hij daarop dan een, uh, ja. een hele beat heeft gemaakt en gecreëerd, zeg maar. Maar uh, ja, maar het gaan, is van beide kanten wel. We gaan het horen, denk ik. Wat ga je spelen? Ik ga mijn eerste single doen. Uh, die is ook op YouTube te zien en op Excite TV en uh, 538 TV. Mm -hmm. En uh, ja, hij het Weg. Het is uh, samen Sarah Jane. En uh, ja, staat op Leroy Draai Door, die nu in de winkels verkrijgbaar is en op iTunes. Ik ben heel benieuwd, man. Kom, cool, man. Je mag naar de mic en we gaan naar je luisteren. Yes. Leroy van Zwartlicht, live bij Andere Aanpak op Radio 1. Dit is weg. Goedemorgen, Nederland. Yeah, ah, uh, yeah. Hazy op de piek, ja. Ah, yeah, lekker. Ben je lekker onderweg of ben je lekker op je werk? Geniet ervan, zet de spieters die je hadden. Ja. Yeah. Ik weet niet waar ik heen moet gaan. Heen moet gaan. Tja, want jongen ik ben. Shout out Sarah Jane experience. de Experience. Met de laan is hij bezig. Ja, yeah. want jongen ik ben. Maar ik ben onderweg, onderweg, onderweg Tja, ey, yeah Ik wil het best hebben, mag ik het best hebben? Rollen leuke mensen die het beste voor me hebben Zoek een uitweg voor die 9 tot 5 Je het gevoel dat ik krijg is Tevens op mijn drijf weer om te schrijven Om elke dag verder te gaan Elke dag next level op de beach van Gaan Oh my god, die maar is er bijna uitgespeeld En de tijd dat liefste first met de werelddeelt is aangekomen En verre van vet beetje aangekomen Wat Naderloze. Staat al lang in de rij, niemand mag voor me komen. Je kan achteraan sluiten, daar stond ik ook geloof mee. Ik ga ogen naar de hoogste wolk. Fuck the sky, never land the limit. And let's make of a lee-haw, wie dit Ik doe het voor de props gelijk, dat mijn moeder op de zontras kan zijn. Snap maar, mij ik ben. Uh. Waar naartoe, ik weet het niet na. Waar naartoe, ik weet het niet na. Waar naartoe, ik weet het niet, ik ben. Geen doel, liefde zie, maar ik ben onder. Tja. Tja. yeah. Dus yeah. yeah. yeah. ze kijken me aan met de blik van wat wil je van me? Stress is te veel voor mannen. Geen stress dat ik deel met mijn mannen. Ook al denken ze te weten dat ze alles van me weten. Je weet niks van je mannen. Slangen onder. de hoek. Kuilen is te diep voor je mannen. Hypocriet zijn je mannen. Oké, okay, niet alle mannen. Maar mannen die het hart schreeuwen. in de poes liefde wat ze acten als leeuwen. Het appareel dat eeuwen langs kwam. Om me vredig te verlangen, laat het lijken of ik dacht Fantasie, je moet je hebben, je moet moed hebben. Als ik het goed heb, zo in het zonder moet niet redden. Dus wat moet even, daar doet effe even. Het liefst zal ik wegrennen, maar ik blijf even, ik zwijg never. Een vage stilte zal ik nooit wennen, geen stress, geen planning. Het is alle day panic. ik ben. Waar naartoe, ik weet het niet na. Waar naartoe, ik weet het niet na. Waar naartoe, ik weet het niet, niet, na. Waar ik, weet het niet, niet ik ben. Yeah. Geen doel licht te zien, maar ik ben onder, ben onder, ben onder, ben onder. On on yeah. Radio 1, yeah, yeah, yeah. yeah. Waar naartoe, ik weet het niet, nou. Nah. Waar naartoe, ik weet het niet, nou. Nah. nee, nee, met nee. nee. Hazy. Shout out to yeah. L.A.D. Yeah. Dat was Leroy van Zwart Licht met zijn eerste single, Weg. U luistert naar Andere Aanpak op Radio 1. Anders dan u gewend bent op de vroege morgen. Um, Nederlandse muziek van eigen bodem. Dat is waar we deze week naar luisteren. Maar nu heel wat anders. Kom eens naar beneden en sla je slag. Grijpen naar die prijzen, ga je mag. Kijk eens in de camera met je taaie lach. Kom eens lekker naar beneden, sla je slag. heeft ze net al hier gehoord. Dat kan. En het album van de Don't Touch My croc De beste stuurlui ooit thuis hebben. Dat kan ook. Uh, wij geven namelijk een aantal prijzen weg. Ab, uh, Zwartlicht gaat 22 juli optreden op het festival Appelsap. We gaan uh, niet, niet, niet te veel vertellen. De vraag is namelijk, die wij gaan stellen, waar is Appelsap? We maken het helemaal niet moeilijk. <laughs> In welke stad vindt het festival Appelsap plaats? Dan kunt u kiezen uit de volgende steden. Is dat Den Haag, Rotterdam, Utrecht of onze hoofdstad Amsterdam? Als u het weet dan kunt u bellen naar de studio 0800-1121. 0800-1121. Uh, twee kaarten voor Appelsap en dus het album Beste Stuurlaai Ooit... van de Don't Touch My Quackmachers. Bel nu 0800-1121 en dan kunt u kiezen uit... Amsterdam, Utrecht, Den Haag of Rotterdam. Waar vindt deze zomer het Appelsapfestival plaats? Ja, we wachten rustig op jullie telefoontje. En uh, uh, inmiddels is Leroy opnieuw aangeschoven. Ja toch. Heel dat je er bent. Hey, hey, hey, um, ja, jullie stonden al in de Melkweg, de Paradiso. Uh, en jullie zijn, uh, jullie zijn op Noorderslag geweest. Ja. hoogpersoonlijk persoonlijk uh, verantwoordelijk voor het slopen van de Bravo op Lowlands vorig jaar. Oh, ja. Uh, ja, en ik heb jullie zelf ook meerdere malen gezien. Okay. Het lijkt best wel topsport wat jullie uh, uitoefenen op het, het podium. Uh, het houdt me wel fit. Elk weekend uh, op podium springen, het, uh, dan uh, zweet je best wel veel. Mm -hmm. En uh, ja, het houdt me fit eigenlijk. Want, uh, als ik een paar weken niet optreden, dan zie ik de, ki de kilootjes alweer aankomen eigenlijk. Dus, ja, gaat dat zo snel? Uh, ja, bij mij wel man. Dus, ja? uh, dat <laughs> zegt iedereen al gelijk. Je hey, begint dik te worden man. En dan uh, doe ik weer een paar shows en dan is het wel weer weg. En, en, en toen jullie begonnen met soort licht. Ja, ja, ja, we zeiden het net al dat is ja. in principe wel een stevige boombeeb. Dat is een beetje dubstep bij. Ja. Was het je plan of had je het verwacht dat het echt zo'n live act had kunnen worden? Zo, uh, nee man. Ik denk, ik, denk dat ook, ik denk dat we gewoon dat mensen gewoon inzien dat we gewoon heel veel lore hebben in wat we doen en dat dat ook een heel groot effect heeft. En mensen houden wel van een feestje. Ik denk ook niet dat je als rapper heel stijf op het podium moet staan, want je performt je eigen teksten. Mm -hmm. Dus je wilt dat mensen het de beste ervaring ermee hebben. En dat is dan de manier hoe wij het doen, was best wel positief uit eigenlijk. En ging dat dan bij jou vanzelf? Of heb je daar ook echt nog over nagedacht en uh, <laughs> geoefend hoe je die. Het ging, ging wel een beetje vanzelf. Uh, we hebben wel, uh, natuurlijk hebben we wel gerepeteerd. Tuurlijk wel. En dat, daar waren we ook heel serieus mee. Maar het was niet van oké, okay, nu op dit moment gaan we springen. Of op dit moment gaan we langs elkaar lopen. Of weet ik veel. Het was echt gewoon heel spontaan. En, door, door de spontaniteit van ons hebben we, hebben we gewoon op elkaar ingespeeld. En het gaat gewoon heel flex nu gewoon. En ja, we hoeven bijna niet meer echt te repeteren. Want ik weet welke kant Aquasi loopt. En ik weet welke woorden hij laat vallen. Oh, het is... Als je er dus zo vaak met elkaar hebt geoefend of hebt opgetreden... dan zit het er wel in eigenlijk. Ja. En uh, Hezi is ook wel even opnieuw aangeschoven. Jij maakt die beats natuurlijk. En ik vraag me altijd af, hoe is dat voor jou tijdens een optreden? Want uh, Aquasi en Lee die, uh, staan te springen en te doen. En jij staat eigenlijk altijd rustig achter je, achter je draaitafel. Ja. Hoe is dat uh, live? Live? Um, ik heb sowieso ook interactie met het publiek. Uh, mm -hmm. Ik vind het gewoon tof om... Uh... Kijk, ik ben niet echt van de voorgrond sowieso, mm -hmm. maar ik doe gewoon mijn ding. En, kan, uh, je kan er wel net zoveel er, van genieten als zij doen. Zeker, zeker. Er zijn ook gewoon shows waar ik gewoon zelf ook stage dive. Ja. Het <laughs> kan allemaal uh, ga gewoon los. En nu zijn jullie vorig jaar met het project uh, Zwart Licht XL begonnen. Ja. Ik denk dat niet iedereen die, het, uh, die, nu, lu die nu luistert het kent. Hoe, uh, hoe zag dat er precies uit? Uh, Zwart Licht XL was eigenlijk een verlengstuk van Zwart Licht... Met, uh, ja, met, ja, met een live band eigenlijk. En dat was dan de experience. Uh -huh. En uh, onder leiding van Sarah Jane. En dat is echt gewoon gruwelijk. Naast de Don't Touch My Crocket Machine... is eigenlijk <laughs> gewoon de twee hardste bands van Nederland eigenlijk. Man. En hoe is dat dan gekomen? Waar hebben jullie elkaar uh, ik was af en toe ik en quasi waren af en toe als te vinden bij Live on the Low. Mm -hmm. Dat is een avond dat in Amsterdam uh, elke dinsdag was. En hun waren daar de, de, het huisband, eigenlijk de mm -hmm. huisband. En uh, ja, uh, Kwasi kwam toen op het idee van ja misschien lijkt het wat dop om iets live te doen. Want we hebben nou eens een keertje een akoestische set, hadden we als een keertje gedaan in the mm -hmm. Nowhere. En uh, dat beviel ons best wel. Met hun ja, hun zijn gewoon young black people, talented. Mm -hmm. En ik zag eigenlijk geen reden om niet met hun samen te werken. En het is eigenlijk het was een idee dat best wel uit de hand is gelopen. En we zijn er best wel mee, ver mee gekomen. Nee, nee. Uit de hand uh, is, heeft gelopen, maar uh, jullie hebben op bijna elk festival daar staan. Ja, dus dat, dat is het eigenlijk. Het, het eerste idee was dat we tijdens Museum Nacht een uh, avondje zouden doen. Mm -hmm. En ja, dat was best wel goed gegaan. En nadat ja, liep het eigenlijk als de trein uh, kwamen we op Noordenslag terecht, uh, Lowlands, uh, TU-festival in Delft, uh, hip-hop in Doorktown. We hebben echt het hele rijtje weer opnieuw gepakt. En dat was wel echt tof. En echt een hoogtepunt van Zwart Licht? Ja, zeker. Een van de hoogtepunten. Zeker. zeker. En nu is jouw plaat uh, Leroy daardoor uit. Ja. Denk je dat hij zich leent voor uh, live Ja, ik denk reden? het wel. Ik ja. denk het wel. Omdat, uh, ja, het is. Ik denk dat Hezy wat verder is gegaan dan, uh, dan hiervoor met zijn beats. En het is veel muzikaler. Dat vind ik zelf ook veel muzikaler. En ja. Ik denk, ik denk dat de bandleden weer no nog gewoon op kunnen pakken. Zeker. Mm -hmm. En het is ook een heel goed idee om dat wel gewoon een aparte set daarvoor nog te creëren. Ja, en gaat dat gebeuren? Of gaat er zo ja, ik zie dat zeker wel uh, mm -hmm. gebeuren. Ik zie dat zeker wel. Zwalig XL is nog lang niet voorbij. Nee. Zeker niet, maar We hadden gewoon ons, moesten onze prioriteiten even op andere projecten ja. zetten en uh, afmaken. Want, want uh, ik heb begrepen dat jullie uh, uh, nog uit mijn hoofd twee albums gaan doen. En, ja, en, uh, ja, dat is. Ja, uh, uh, het is een lang verhaal, maar uh, zouden. <laughs> Zou het dan kunnen gebeuren dat jullie nog twee albums maken... en dan het echt het opnemen, de, voor, voor later voor wat het is... en nee, dan echt gaan, eh, puur op het live gaan toeren... en daar nee, de beste van Nederland in worden? Ik denk, dat, ik denk dat sowieso, als jij wilt toeren... moet je gewoon met nieuw materiaal komen. Mm -hmm. En ik, ik zou echt niet stoppen met rappen of Ik ben nog jong genoeg om nog tien jaar bijna door te gaan... zonder dat mensen mij oud vinden. Dus waarom zou ik nu stoppen? Het is dus pas het begin eigenlijk. Zijn er al nummers van dit album? Leroy Lira, Lira, draait door. Leroy draait door. Zijn zijn die al in een live versie uh, gegoten in een zwart licht XL versie gegoten? Ja, ik heb uh, onlangs heb ik uh, ja weg weg die deden we altijd in de zwart licht XL uh, set en uh, space door die deden we ook in de zwart licht XL set. Ik bedoel dat is, ik bedoel ik live dat deden we ook in de zwart licht XL set. En uh, ja, het is het, ze kunnen het gewoon heel makkelijk spelen, weet je. Ik heb uh, Afgelopen zondag had ik een showtje in Hotel V. Uh -huh. En toen had ik ook een uh, akoestische versie van Ik Leef gedaan met alleen gitaar. En dat beviel ook best goed. Dus ja, het is, alles is mogelijk. Ja, je gaat nu opnieuw uh, voor ons spelen. Ik ja. Leef, ik hoor je hem net noemen. Ja. Wat het worden. ja, dat wordt hem. Nou, we zijn heel... Oh, nee, nee, dan... Uh, um, ik Leef, dat klinkt als een... Ja, we hadden het er net al over... Uh, het is een persoonlijk album. Dit klinkt ja. ook als een persoonlijke plaat. Ja, zeker. zeker. Ja, vertel. Ik, uh, ik leef dat, uh, het beschrijft eigenlijk een periode van dat, uh, ja, dat zwart licht echt aan de kom op was. En dat het gewoon heel goed ging. En ik gewoon een hele euforische gevoel had eigenlijk over hoe het met ons ging. En ik, dat ik echt gewoon al mijn vrienden meenam. En ja, gewoon, gewoon nog een heel goed gevoel wat ik op een plaat probeer over te brengen. En dat ging best wel ja, goed eigenlijk. Alright. Ehm... Um... Ja, nou we gaan het horen. Ik ben heel benieuwd. Ik okay, ben maar, okay. Kom, ja. hoor. Lee Harvey, a.k.a. Leroy, live in andere aanpak op Radio 1. Is dit, ik leef. En terwijl Leroy naar de microfoon loopt... gaan wij nogmaals herhalen dat er een prijsvraag is. Kaarten voor het Appelsap Festival, zwart licht erop... en het gesigneerde album van de Don't Touch My Croc-Museus. Het is allemaal te winnen door het antwoord te geven op de vraag... waar vindt Appelsap plaats? Bellen kan naar 0800-1121. En nu gaan we luisteren naar Leroy met Ik Leef. Yeah. Radio 1, wat gebeurt met je, man? Hey, Z up the beat, ay. Let go. Da da da da da. Hey, check, check. Ik kan niet zeggen dat het slecht met me gaat of dat ik de best slecht voor sta is ver voor mijn bed show te ver voor mijn straat dat is waar ik leef mijn leven tot de damn Voelen als je, je voelt hoe ik me voel dan moet je je goed voelen hey. hey. kapitein pluk de dag met mijn broeders yeah. leef boven mijn stad niet alleen maar met mijn broeders. broeders maar wij overleven het wij ondernemen het grote stappen maken wij noemen me bigfoot naga money in mijn zakken die je doet naga is te lezen van mijn visie ja de boy die leeft goed ik met de visie zo helder contrast op zijn best checken Man, ik deel het met je. Same thing als m'n piff, maar ik deel het met je. Als het gaat om m'n hassel, kan je eten met me. Niet te ver voor m'n tijd, maar wel ietsje verder. Brainstorm met m'n mannen, en noem me pitje blessen. Yeah, en daarom lijkt het of ik space. Als je vraagt hoe het gaat, zal ik zeggen dat ik. Ja, yeah. en daarom lijkt het of ik space. Als je vraagt hoe het gaat, zal ik zeggen wat. We gaan zo vast. We gaan zo goed. Zit echt in een roes. Lijkt of ik space, space, space, space, space. zo so fast. Yeah. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Yeah, uh, check, yeah. En we zijn nu al galaxies, weddens of een lichtjaren voor jou. Achtergelaten, wie trekt nu het voortouw? Nebbelaar, net het niet, als een oerkraal met muziek als mijn voertaal. Voel je blij met mijn taal maar betaal vooruit. Fysiek nog hetzelfde, maar betaal vooruit. Ik voel me zo hard, dus ik kijk niet naar beneden. Neverland, the limit, and the rest is overrated. v o f -K -V -K overnemen is het enige wat in mijn hoofd zit. Oh, veel het om shit, maar ik focus. Ten officiële Neverland is het fucking open. Doelstelling is het toppunt, Het topping van succes. Geblest met de mensen om me heen, dus ik stress niet echt. En daarom lijkt het of ik space. Als je vraagt hoe het gaat, zal ik zeggen dat ik leef, leef, leef. Like the stui, space, space, space, space, space So fast, yeah, aha, stui, stui, yeah Aha, uh -huh. in de stui, like stui, stui, Yeah, yeah, yeah, stui, yeah. uh -huh. stui, hebben stui, Goedemorgen hebben je net als je net stui, stui, wordt Radio 1 in the building. Je je op de stui, stui, stui, stui, Space, space, space, space, space. Ja, dat is Leroy met ik leef. En um, ja, je hebt hem nu op de radio gehoord. Maar wat ook kan, is hem live gaan horen. Uh, dat kan met onze prijsvraag. Kaarten voor het Appelsapfestival. En als het goed is, hebben we iemand aan de lijn. Goedemorgen, Rutger. Goedemorgen. Goedemorgen. Kijk. Hallo. Hey. Hey. Ik, uh, ik heb goed nieuws voor jou, Rutger. Want uh, hey, gaan... wat, wat is het goede antwoord? Waar is deze zomer het Appelsapfestival? Uh, Amsterdam, in ja, dat Oostpark. Is, dat Kijk, is helemaal dan. goed. Yes. Hey, gefeliciteerd met de kaarten. Dat um, sowieso. Je gaat Leroy uh, live zien, je gaat ook Fabio van de Jeugd live zien, je gaat Lefty Soul Connection live zien. Dat allemaal op het Abyshop Festival. En Abel is al aangeschoven, hij gaat straks uh, hun nieuwste album voor jou signeren. Het komt allemaal naar je toe. Is het de eerste keer? De eerste keer dat ik iets winnen een keer opdraaien. Aan. Eerste keer appels op, eerste keer dat je wat wint. Elke hey, keer stof, appels op, ja. Swag. Goed zo. Hij hey, inmiddels is aangeschoven bij ons Abel, hij was er net al eventjes. En hij gaat wat uh, anders doen dan anders. Hij gaat ons uh, op de hoogte brengen van het uh, laatste muzieknieuws. Tof. Het is iets voor half zes. Tijd voor een ja. muzikale nieuwsupdate. De band the White Stripes van zanger Jack White komt nooit meer bij elkaar. Dit zijn inmiddels legendaar... Pss, legendarische muzikanten. Eerder in het programma Nieuwsuur. Zelf denkt hij de, dat hij in de nabije toekomst zoiets veel beters gaat komen. Wat dat precies is, dat wist de zanger zelf ook nog niet. De Nederlandse bands The Kick, Moss en Go Back to the Zoo... mogen zich samen met rappers Fresco en Dio Rijk rekenen... met een optreden op Lowlands. Dit maakt het festival vandaag bekend. Eerder werden al bands als Foo Fighters en de Black Keys bevestigd. En u heeft nog geen kaartje, maar het, dan vist u toch achter de boot. Het festival was binnen twee uur uitverkocht. De Don't Touch My Croc zijn die dag ook nog beschikbaar... voor een optreden als je luistert Lowlands. Kim Kardashian en Kanye West gaan voorlopig niet trouwen... De rapper en het model hebben een relatie en het gaat goed, maar het is voorlopig meer dan genoeg, zegt Kim. Oh, Kim heeft hem gewoon whipped. Voorlopig zijn ze allebei nog druk zat. Kim Kardashian zit nog midden in haar scheiding en Kanye toert op dit moment door Europa met Jay-Z. Muse-fans over de hele wereld, S.O. <laughs> naar nou, alle Muse-fans over de hele wereld, zitten vanavond naast de radio. De band heeft namelijk aangekondigd dat de nieuwe single vandaag geprimeerd gaat worden. Het nummer heet Unsustainable en staat op het volgende album van Muse dat in september uitgekomen. Drie maanden later staan ze in een stijf uitverkochte Ziggo Dome. Dat klinkt echt heel fout. <laughs> uh, Nieuws-update. Hoe voelt je het gaan? Ja, lekker man. -carrière ik, voor ja, doe me maar een, een column piro Dan lees ik ja. allemaal deze shit voor. Nou, mocht andere dan nog een keer komen. Abo heeft bij deze een column. Ja, ik kom thanks. zo meteen nog even terug, want jullie gaan wat bijzonders doen. Ja, we gaan uh, geschiedenis, uh, radio geschiedenis schrijven met, uh, met uh, Liro En uh, ja, ik, ik weet niet, Hazy gaat misschien bouncen, je weet toch? Wat ja, gaat er gaat, precies so gebeuren? Sowieso is he part of history. Er wordt gestegen, duivelt gebounced. Kortom, de Don't Touch maar Rock, en Zwart Licht, onze beide muzikale gasten, die gaan zo meteen samen wat doen. Maar niet voordat Leroy nog een track van zijn album doet. Sorry? Ik ga nog eentje doen. Ja, je gaat er nog eentje doen. Ga nog eentje doen. Hij is er zin in hè? Ik heb er zin. Ja wij ook. niet zin in? Ja zeker. Let's go man. Worden jullie al een beetje wakker of zo? Nu moet je lekker opstaan En onder de douche gaan staan. Dan moet je deze yeah. lekker luid doen. Want we gaan lekker koken op deze. We gaan smerig doen op deze. En je kent de naam, ik ben aanwezig. Dit yeah. is Lee Happy, Ben weer back with die Neverastie's, Ben weer back met die churry je niet, zie ik geniet. Hazy leven de beef, The space in the P. Ey. Ey, ey, yeah, yeah. Come on and space in the P. Ey, check, check, check, check. What dit dit keer is Lee Happy? Ben weer back, God die Ever last Ben weer back met die tune die je niet, zie ik geniet. Hazy leven de beef, space the B -A. I want this space to be a, yeah. Gooi de kikker in laat mijn brengen. Zit een gebied in mijn ooit slangen. Mix ze wat waard brengen en maar lang gang, zo een stap je verder halen. Wat wil je helpen? Gaat het om hits? gaat het om zwaggen, gaat het om gigs, gaat het om guestlist had ik gewoon weg, maar wil ietsjes verder, verder gaan dan naar dit. Dan? Ja. Zie me op in de ska met de pit. Na de belanden op daar in de pit. Op de blokken vlieg laag mijn knip. In de hoek die op de, de rolse Heb ja. Dingen gedaan waar je niks van wist. Van Doe dingen nog steeds, waar je, je niks, niks van weet. Van je praat er veel hey, wees concreet. Je het net als ons daar in de steeds. Ja, ja, maar echt. Dus weet je, is met jezelf hè. Friend, this face is filled with yourself stuff lot of G my friend, this face is new with yourself stuff ja. Ja. En ik kicken Hij in voor de boy. Laat me hem gaan op die boy. Bij deze moeder is al zo mooi. Niemand kan hangen niet met de boy. Ook kan je een jap met boy. Ook kan geen lamme lachen. Hè? Met je grapje. Ik doe dingen. Jij bent krappe. Ik ben steeds en jij bent grappig. Het is leuk. hè, Kijk wat ik piks in de keuken. Toe. Ik jagen zo maar de fucking meester. Zo vaak op naar de gig. Op naar de trek. Op yeah. naar wat hits. Op naar de stack. is back. op, op zo'n bullshit. Kijk hoe je bullshit. bullshit, Kom zo bullshit. En dan je check met me. Let de cookie in de kitchen lopen voor een rikkie, ik play de nette play 3. En pasen door naar AC, en daarna door naar Casey. Balansen of back quasi, wij vinden jou hilarisch. Ik er automatisch, mijn lijst zijn problematisch. Vierstel zijn ook niet gratis, Niggers die haten hatje, Ze houden van sensatie, soms zijn ze echt dramatisch. Kan alleen zijn gelati maar dan word ik ben klaar is. Hey, je mag er gelijk weer bij komen zitten er gaat nu iets heel bijzonders gebeuren. Abel, ben je er klaar voor? Ja. Leroy, kom er ook even bij. Nee, ik kom ik, kom eens even bij, jongens. We gaan even vertellen wat er gaat gebeuren. Oh, okay. Wij oh. weten namelijk ook niet hoe het komende kwartier er precies uit gaat zien. We hebben jullie uitgenodigd om samen een nummer te gaan jammen. Ah. Uh, samen te spelen. Uh, hebben jullie al iets voorbereid? Ja. Ja, Strak, het is strak ingestudeerd. We gaan een medley doen van vader Jacob. Kijk. En, uh, en dan gaan we omswitchen naar Swedish House Mafia, met een mix van Neptunes erbij. En, uh, en dat allemaal rappend, zingend en met ja. gitaren Doen jullie dit soort dingen vaker? Ja, man, wij komen gewoon elke week even samen om op, dat op. soort shit even ja. gewoon door te nemen, weet je. Voor het geval dat dit soort dingen dat dus gebeuren. Dus ja. ja, dat J gebeurt ja. dan ook. Jullie ja. zijn een uh, punkband, maar hiphop is geen uh, vreemd terrein voor ja, jullie. Ja, we zijn niet eens een punkband. We zijn een soort van mellow, een soort van nieuw jazz-achtige country mix met dus uh, Swedish een heel house, house mafia. Een ja. uh, klein beetje punk. Klein beetje punk. En Will <we laughs> <en we laughs> Shout-out aan Will Smith, man. Shout hey, out. Will, als je luistert. We love you, man. Nou ja, we zijn, no, heel benieuwd. We, eerst, we zijn heel benieuwd. We gaan eerst nog even naar het plaatje luisteren. En dan kunnen jullie rustig even je vader Jacob nog de tekst uit je hoofd leren. Oh ja, vader. Dus, ja. Uh, nou ja, okay. We gaan Die zo backup. meteen naar de samenwerking luisteren. Ja, uh, Baat bij muziek van Daniel Louis. Dat is wat we eerst gaan horen. En ik uh, zou zeggen, jullie mogen plaatsnemen. Oké, We okay, luisteren thanks. straks naar jullie. Thanks. De ene hefbaat.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 Muziek soldaten op weg naar het front. Muziek u de hemel, muziek u de grond. Allennig of samen stadion publiek, We hebben allemaal baat bij muziek. De ene heeft baat bij zonne en rust. De ander zweert bij een bord zo. Maar één is voor elk menselijk. geliek. Dan allemaal baat bij muziek. Muziek van Boer Harms of Vuga van Bach. Een ballade van Braams, Muziekje voor 's nachts. Zelf maakt of massa spul-luten fabriek. We allemaal baat bij muziek. Gezang, lieve of God, voor Allah of voor Pietjans not. Nonchalant, religieus of bloedfanatiek, we hebben allemaal baat bij muziek. Muziek in de box, muziek bij de dood, en dochters neem, als dagelijks brood, klinkt altijd wel wat. Elk mens is uniek, maar we hebben allemaal baat bij muziek. We lachen en wiezen, moet je niet eens zien Verschillen verschil is er altijd al best Maar één ding maakt ons allemaal geliek Wij hebben allemaal baat bij muziek Daniel Lewis met Baad bij Muziek. Nou ja, we kondigden het net al even aan. Er gaat een hele bijzondere samenwerking samen, uh, plaatsvinden. Het programma heet Andere Aanpak. We hebben de muzikale gasten vandaag uitgedaagd om uiteindelijk toe te werken naar een andere aanpak. Een uh, rapgroep, Zwart Licht, een punkband, de Don't Touch My Croc Monsieur's. Uh, die gaan samen uh, de speelplaats voor een aantal minuten overnemen. We zijn heel benieuwd. Ze had het net over vader Jacob. Het zou zomaar kunnen. We gaan luisteren Let me hear Yeah. Ah. Um, shout out Radio N. Shout out New. Let's go, man. Yeah. Ah. check check I'll check Ik wil sterren zien someday nee. Veel gezien, veel gedaan, check de cv nee. Young boy, had geluk dat ik meedeed nee. En wat ik heb geleerd, dat hoor je ook, mijn EP LDD, push je door RD nee. Of like mijn FB, job FB Man, ik geef geen F, nee Verder nee. dan de next thing Verder dan een nieuw kid on the block Ach, ik geef geen jack, man Ik beat het yeah. net Jackson Hop long noem me Elroy Jackson Ver van I see op haar Dimension. Je chillt iets te lang, net een fucking extension. Boy, pants up huh? Biggie, man, son is hier. Hele team is family. Anderen die ken ik niet. Komen met die pengens hier. Jullie niggas brengen niets, hebben niets. Maar ook nog acten als celebrities. Bussy. Feesten zonder kater. Alles nu, niks later. Niemand zal hier ooit nog alleen zijn. Dus nemen mee naar het beloofde land. Ik verboden. over boven. Ik ben kwak over boven. Alles ben kwak over boven. Ik ben naar over beloofde Ik Pam de over Ik ben A3 a Ik ben de helft van mij, A4 over Je bent nooit hier als een A3 aan. Ik ben zo hier als een ambulance. Ah. Je haat want Ik vang alle over niet hater als apeltje je boe-champ Beste rapper van Nederland Shit, loop uit de hand Bitch, praat to de pimhand. Laat alle praten stappen um. Unite, stop yeah. al die shit van de sar. Man, United, mijn leven is een Facebook pagina. Ho. you like this. Uh -huh. En volg me op Twitter at tdtmcm. www.tdtmcm.com. Right. Uh, ja, mijn radio 1 yeah. zwart licht. Don't touch my yeah. fuck, my shears, fuck de geschiedenis. Hey, oh. hey, hey. Feesten zonder kader, Alles nu, niks later. Woe woe. Alles af iedereen zijn. Neem me mee naar het beloofde land. Werk wordt overboden verboden. Niemand heeft nog alle nodig. Alles zal voor iedereen zijn. Yeah. Nee maar, okay. ben je hier naar de yeah. Je ja, kan me zeggen dat ik beest hier. Maar geen wiet als is klap. Ik ik straight zie. Iedereen gaat in de billen lijkt oh, op een gaze. Laat mij niet gezien, oh, oh, ik ben weg. Oh, oh, check die oh, mixtape, check die AP, check die. never long gang op je tv of op je beeldscherm. fuck je tv. High definition in je face. Fuck your bla hey. 24-7 aan de pif, noem het high days. Jouw tijd is al lang geweest, noem het my day. Blast Qua se, noem me de express. Next, next to that, ben ik licht jaren voor jou. Star Trek, back to the future, je gaat te ver voor die spitters. Desmond de baan, we gaan hem op die spitters. Hap met me de larynx, flesje, ik schitter. Lijns als me niemand, scary je, pip, pip, licht, de don't, <laughs> oh, oh, touch mark, okay, rock Hoe noemen jullie het nummer? Kom, kom, kom, er, kom uh. maar even bij? Abel, Lee, ah? kom er nog even bij? Oh, oké. Okay. Ze ja, dus lopen terug van de speelplaats naar de stoelen. Uh, het is ik ken nog speelplaats, man is echt gewoon business. Ik heb geen vader Jacob gehoord. Uh, nee, we waren die helemaal vergeten. Ja, oh, man. ja dat kan gebeuren, he, Maar hoe noemen we dit? Uh, uh, Laat het gewoon eh uh, noemen. Ja, uh, uh, uh, is gewoon, uh, niemand doet dat ook uh. gewoon, weet je. Iedereen denkt het, maar wij zeggen het eh. Uh. Uh. Uh, oh, mooi man, en, was het nou zo dat je hier en daar een beetje een vriestaal gewoon uit het hoofd? Ja, het nou? ja hier en daar. Ja, ja, ja. Af en toe. Af het, is, to het, is, het, is, het is een heel experimentele, soort van basis mm -hmm. hebben we proberen te leggen waarop we een soort van kunnen verder bouwen in het moment. Ja. Smaakt het het nou meer? Ja, zeker. Er komt een uh, cd aan waarop wij samen Destiny's child ja, nummers <laughs> doen. Oh, dat is shot shout de Destiny's Child. Zo ja, zo man. Nee, want Abel, want jij bent in principe een zanger, maar we hebben je best wel zien rappen. It's, it's, ja, it's, it's... ik ben echt skullvall als fuck, man. Hij toch fucking harde rapper, toch? Maar serieus? Rap-tracks van Abel? Ja, ja maar ja, ey, ik, heb, ik, heb, uh, ik heb met oma Omar een uh, MySpace tegenwoordig. Mm -hmm. uh, oma, wie is Oma? oma Omar Ome, Ome Omer is uh, de op twee na beste rapper van Nederland. Mm -hmm. En die... Uh, ja, we hebben een MySpace, man. We brengen MySpace back. Het is uh, myspace.com slash onkeltje x abeltje. Of andersom. Probeer die gewoon allebei. Maar zelfs ik weet dat nog. MySpace, dat is toch wel heel erg ouderwets? Ja, ja. MySpace kan niet meer, man. Je weet toch? Daarom. Maar we zijn zo we... gewoon... Het is bijna retro nu, toch? Ja, het is gewoon... is... we rijden gewoon de, re de retro wave, toch? Zeg ja, maar. Het is een soort statement, dus, eigenlijk. Ja. Maar goed, jullie hebben dus allebei eigenlijk net een album uit. Ja. Jij hebt een MySpace met muziek. Uh, plannen, <laughs> ambities, wat, wat in de nabije toekomst? Wat gaan we van Zwartlicht en de Don't Touchmaker uh, ook met Sjuis zien? Sowieso uh, na de zomer komt er een uh, kleinere Poporia Tour, okay. van, uh, van, van ons dat Zwartlicht. Mm. En dan uh, ja, daar proberen we eigenlijk zoveel mogelijk kleinere zalen uit te verkopen. Mm. En als dat goed gaat, dan uh, zien we ons dan weer in de grotere zalen. Het komt wel goed, want de shows komen weer binnen. Uh, we hebben weer wat meer vrije tijd om gelijk weer dingen te doen. En we beginnen ook gelijk weer aan de volgende album. We gaan niet slapen. En Welke de... festivalplanners staan er op uh, uh, de planning? Ken je Bootstock Festival? Daar staan we op. Waar is dat? Volgens mij in Rotterdam, als ik me niet vergis. Mm -hmm. okay. uh, we staan, morgen staan we in België in het On Pop Festival. Kijken. Uh, even kijken. Nog zijn af. jullie daar ook groot in België? Net zo groot als in Nederland? Ik, uh, ja, maar België... Ik denk niet dat we super groot zijn. Maar uh, ik denk dat het wel lekker in België. Mensen weten wel wie we zijn en... Uh, ja, man, uh, de, de fans zijn er. En sowieso mm -hmm. lobby naar hun, liefde naar hun. Want dus. zonder hun we, we zouden we nooit naar België toe komen. En het is nu volgens mij al de zesde, zevende keer dat we daar zijn. Dus, dus gaat wel lekker. Een, dus België, festivals, uh, uh, een, een tour langs kleinere Poppa. Uh, Lowlands misschien? <laughs> ja, ik denk niet dat het, dat er is. Maar ik sta er open voor. Dus mm -hmm. als ze op Lowlands. Dan gaan we weer lekker rocken. En dan, dan kunnen we eigenlijk zeggen dat we drie keer op Lowlands hebben gestaan ja, maar de, en, en die tour, is dat, dat, dat is, neem ik aan voornamelijk met jouw plaat. Ja, het is, uh, het is, gewoon, het is wel gewoon van alles wat zwart ligt, zeg maar. Mm -hmm. Ik denk omdat, we hebben nu drie albums, het zal zonder zelfs we geen dingen van zich doen. Of ja. geen dingen van No Juju, omdat het is één geheel. Nu hebben we iets van 40, 50 tracks om in een show te proppen. En met band? met Ben, ik zie dat zeker ook nog zitten. Ja? Zeker, zeker, Gek. zeker. Gek. Maar er zijn nog niet concrete plannen daarvoor. En Abel, je bent best wel stil voor jou doen. Wat gaan jullie Wat? doen? Ja, we, gaan, uh, we, we hebben sowieso... Iedereen gaat eerst de cd kopen. Maar dat is meer van jullie kant. En dan, ja, waar, waar kunnen ze die halen? Ik uh, uh, Kan uh -huh. het echt niet vaak genoeg zeggen. Ja, ik weet niet. We gaan overal. We, we gaan zoveel mogelijk spelen. Sowieso. We, we staan binnenkort in fucking Meppel. <laughs> sowieso S-O naar Meppel. Daar is onze echt de diehard fanbase. Dat is mm. geen, niet eens een grapje. En ik weet niet, man. We maken een cd met oma, oma dus mm -hmm. maar dat is fucking rock opera, man. Watch out. Is het misschien een idee dat uh, de Don't Touch My Krokmacheus in het voorprogramma van Zwart-licht gaan staan? Of zwart licht in het voorprogramma ja, kan ook, ja. van. We wisselen dat af. We, we, het wel. we onderhandelen dat wel <laughs> nog even. Maar uh, sowieso, maar hun zijn fucking hard man. Ja, maar ja. Toen Azi hoorde dat, uh, dat we hier met hun zouden zitten, zei hij, ah, moeilijk man. ze zijn echt hard man. Die, dat. En ik ken hun ook al, ze hebben ook nummers met Skinto gemaakt. Ja. Wie is Skinto? En Skinto is een, uh, is een goede vriend van mijn collega, waarmee ik ook veel samenwerk. En hij is ja, echt een gruwelijke artiest op zichzelf en ook onderdeel van Nebula. Ja, ja, en en zo naar Skinto. Hey, Ontzettend mooi dat jullie hier geweest zijn. Mooi dat er iets opgebloeid is. Ja, toch? Ja. Uh, we gaan jullie bedanken, in de gaten houden. En wij gaan luisteren naar het NOS-journaal met Dorald Megens. En niet voordat wij nog even de mensen bedanken. Ik wil graag Anne de Jong bedanken voor de regie. Vera Simons voor haar reputatie, Tim van den Bergen en Robert Schrijf voor hun harde werk. En dit was Andere Aanpak op Radio 1. Andere aanpak.